Vijf uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Niger bevestigt dat Franse speciale eenheden. een van de grootste uraniummijnen in het Afrikaanse land beschermen. De president van het land heeft Franse media gemeld. dat de beveiliging rond de mijn in Arlitz. is verscherpt na de gijzelingsactie in Algerije. Het Franse bedrijf Areva speelt een belangrijke rol bij de mijnbouw in Niger. Drie jaar geleden werden vijf Franse werknemers gegijzeld. door islamitische extremisten. Vier van hen worden nog steeds vastgehouden.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 Hij werd in 2006 ziek en droeg de macht twee jaar later over aan zijn broer, Raúl. Bij vorige verkiezingen stemde de 86-jarige Castro thuis. De Cubanen kunnen door de Communistische Partij aangewezen kandidaten voor het nationale en de provinciale parlementen kiezen. De Baltimore Ravens hebben de Super Bowl gewonnen. In de finale van de American Football Competitie won het team met 34-31 van de San Francisco 49ers.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 Kwaad en B be een beetje laat. Midden in de nacht van 1 tot morgen zes is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediaboestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight-radioten. Mm.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 ik zou wat leuk vinden als hij weer eens langs kwam. goed, uh, welkom terug in het laatste uurtje van uh, de nacht van het goed leven. Oh, het is ondertussen al wel weer ochtend geworden na vijven, dus dat uh, gaat uh, Jan Emaus uw wensen. traces. het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ik, ik heb het altijd zo jammer gevonden dat Stevie Wonder, als je naar de Nederlandse radio luistert, eigenlijk uh, ja, alleen maar Songs in the Key of Life... Uh, dat sleutelalbum in zijn oeuvre... Uh, gemaakt heeft en alles wat erna kwam. Dus wat hoor je? Altijd maar weer... Maar weer uh, Isn't she lovely? And I just call to say I love you. Twee nummers die nou niet echt... Uh, vind ik re representatief zijn voor zijn, uh, voor zijn werk... Dus ik uh, heb mij in de voorbereiding uh, gestort van uh, dit muziekhoekje. En ben, ben onmiddellijk blijven steken bij één album. Verder kwam ik niet. Namelijk Inner Visions uit 1973. Een heel bijzonder album. Hij speelt op bijna alle tracks uh, alles. En de twee tracks die ik ervan uh, uh, ga laten horen. Daar is dat inderdaad het geval. Uh, echt, het is een hele goede drummer bijvoorbeeld. Dat doet hij er zomaar even bij. Alles doet hij op deze twee nummers. Uh, ik vind het een wonderbaarlijk uh, mooie plaat. Een beetje bijzonder is hij ook wel... omdat hij op tournee zou gaan vlak na de opname... en uh, toen een enorm auto-ongeluk ternauwernood overleefde. Hij lag in coma. Uh, daar kwam hij dan wel weer uit. Maar toen dacht hij, ik zal nooit meer kunnen spelen. Nou, Wij weten hoe het verder afliep, dus dat viel allemaal wel mee, gelukkig. Um, van, uh, van die plaat, die ook uh, uh, ja, goed het, het, het maatschappelijk engagement heeft, wat uh, Wonders ook kenmerkte. Past ook wel een beetje in die tijd. Uh, twee nummers, om te beginnen. Um, Living for the City in de lange LP-uitvoering. En daar speelt hij dus gewoon alles op. Keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the shit. Spin short but lord her legs are sturdy to walk to school she's got to get up hey. Yeah. Living for the City van uh, Inner Visions van Stevie Wonder uit 73. Nou, nog een nummer daarvan waar hij ook weer alles op speelt. Het gaat over uh, ja, de goeroes in ons leven. Wat voor namen ze ook mogen hebben. Uh, het gaat allemaal een beetje gepaard met leugens. Dat is, dat is zijn, zijn waarschuwing. En uh, ja, dat is jammer genoeg nog steeds actueel. Zal het voorlopig nog wel blijven ook. Jesus Children of America. Stevie Wonder. Tot volgende week. Hello Jesus, Jesus children. Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing, praying, feeling what you say inside? Speaks of inner preservation Transcendental meditation gives you peace of mind Heerlijk, deze nummers weer gewoon in zijn hele volle lengte te horen. Um, Ko van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de vroege ochtend. Graag wijs ik de luisteraar op een boekje dat ik in 2008 samenstelde. Amsterdam en zijn schrijvers. Volgens mij nog bij de slechte verkrijgbaar. In dit boek worden Amsterdamse locaties en schrijvers met elkaar verbonden. Ik kies voor deze gelegenheid een paar dichters uit. Ze zijn gerangschikt naar buurt, beginnend bij het Centraal Station. Gerard Reven kreeg het laatste zetje om katholiek te worden... in Ons lieve Heer op Zolder, op de oude Zuid-Voorburgwal. Ik ben een fan van de gedichten van Reven. Ik lees er eentje voor. Het ware geloof... Als de kardinaal een scheet heeft gelaten, zeggen ze... jongen, wat ruikt het hier lekker. Net of iemand lever met uien staat te bakken. Dat soort katholieken, daar ben ik niet dol op. Hans Warren woonde heel even in Amsterdam op de Zingel, nummer 20. Hij vond het te vreselijk. Dit is een van zijn gedichten die hem is bijgebleven. Niet opbranden. Niet opbranden aan het ogenblik... Of woekeren met het leven tot de dood ons verrast. Maar glijden in een bassin waar lentezonlicht bedrieglijk rust geeft, waar de stilte ons toefluistert. Soms zingt een vogel of is er een bronsgieter die met eeuwenoude gebaren een Boeddha vrijkapt, en ciceleert en verguld. Tot we met pijnlijke ogen elkaar aanzien, grotmensen aan het licht gebracht. Dit is een leven smartelijk van harmonie. En jij, die eens wou schrijven met rode inkt en een pauwe veer, luister. Nog is het bloed niet ingedroogd. De pralende veer niet geknakt. Laten wij samen, ombeurten, zeggen wat nooit iemand zei. Daarna is in het boek Amsterdam Noord aan de beurt met Johnny van Doorn... waar ik hier al eens een gedicht van voorlas. En ik ben ook wel een groot fan van. Ja, ik heb toen een tijdje geleden O-Zondag voorgelezen. En Simon Vinkoog. De laatste had er een huisje op het volkstuincomplex Buitenzorg. En Finkelhoog schreef een ode aan Buitenzorg. Typisch op zijn Vinkenoogiaans. Zoveel heerlijke levens wij leiden. Dit is er een van. Eens van mijn levende rollen spelen. Tuinkabouter met zijn grappen en grollen. En toch de handen uit de mouwen. Voeten in de aarde en bergen verzetten. O buitenzorg, bogor. Klein stukje aarde en grond. Deel van de werkelijkheid. geëerd, bedankt, gebenedheid. Vruchtbaar en gezond, door echte mensen bevolkt. Jong en oud, nieuw en vertrouwd. In een wereld vermalendheid. Vol spijt en nijd. Angst en gespletenheid. Als ik hier het hek achter mij sluit... wordt alles weer wat het altijd is... Een wonderschoon gelegenheidsgedicht. Volgende keer meer. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Een straat van Parijs met een Arabier in de zon, ting ting ting, die langzaam slentert, werkloos loopt te zijn, ting ting ting, een 1951 Noord-Afrikaan in de bleke zon, ting ting ting, zonder geluid, ting ting ting. Water uitgesproken wonens ter nauwere nood de oppervlakte raakt. En met een strofe in de Franse taal, je donnerai ma vie tout entière. Voor een tieliedig confuur opsteen herinnert aan de dierentuinapen Met mondbekken, harige benen en ronde, gladde achterhanden. Die gretig alle kleuren willen grijpen, wit en zwart. Ting, ting, ting. Het is dus, uh, Spinvis, die uh, van gedicht van uh, Vinkenoog uh, dit lied maakte. Goed, we spelen ook weer even Leentje Buur bij de KRO-collega's van De Ochtend van Vier. Want die hebben iedere dinsdagmorgen tegen 9 uur A.L. Snijders op bezoek. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margie. Eén dag na de aankondiging van het aftreden van koningin Beatrix. Hoe gaat het vandaag met u? Je bedoelt in verband met het aftreden? Misschien. Maakt het iets uit voor u? Nou ja, ja, dat, ja dat maakt het heel wel degelijk. De koningin is, uh, ik geloof, in hetzelfde jaar geboren als ik, of een, een, jaar, uh, een jaar later, maar uh, we zijn toch van dezelfde, precies van dezelfde lichting, dus uh, ja, het is een... Uh, ja. Het is eigenlijk mijn leven, maar dan op de Parallelweg. <laughs> Dat is wel een mooi gezegd, uw leven op de Parallelweg. Ik heb de koningin een keer ontmoet toen ze nog prinses was en ze op Drakenstein woonde. Toen waren wij uitgenodigd met een heleboel andere mensen om op een, bij een beeldententoonstelling in de tuin te komen en toen ik daar naartoe re reed over de oprijlaan, toen zag ik voor het eerst van mijn leven, die je nu overal ziet, maar drempels. Dat je niet keihard eh, aankwam rijden om kwaaie dingen te gaan doen. En toen ik dat vroeg aan iemand die daar iets van wist wat dat betekende, toen zei hij dat dat Mexicaanse drempels waren. En dat eh, heb ik onthouden. Ja. Verder heb ik er een hand gegeven... En, en, en, gezegd dat het mooi weer was en mooie beelden en zo. Mexicaanse drempels, die laat ik nog even lekker rondtollen in mijn hoofd. Dat vind ik wel ja. een hele mooie uitdrukking. Mexicaanse drempels, ja. Zullen we naar verder... het café gaan? Ja, ja, maar ik wilde nog even iets zeggen dat ik eh, vanavond eh, voor ga lezen in Dordrecht. En Dordrecht is eigenlijk de kernstad van Nederland vanwege de Dordse synode. En als je iets wil weten over de Nederlandse kern, dan moet je in Dordrecht zijn. Dus dat, eh, dat wordt wat vanavond. Bij deze. Oké, okay. het stukje gaat ook een beetje over, eh, of nee, gaat heel erg over Nederland en ook over juist Zuid-Holland. Het stukje heet Het Water. Zuid-Holland is een badkuip met mooie brede autowegen. Als hij vol loopt kun je over deze wegen ontsnappen naar het oosten, de hoge zandgronden. Maar je moet er vlug bij zijn, het water stijgt snel tot wel twee meter... en daar kom je niet doorheen met je opel. De minister, mevrouw Melanie Schultz, heeft er een rapport over geschreven. Ze waarschuwt, deze ramp komt weliswaar eens in de 15.000 jaar voor... maar het kan morgen zijn. Ik woon niet in de Badkuip, ik woon op de hoge zandgronden... het vluchtgebied voor Zuid-Holland... Als de horde komen, vervallen alle afspraken. Ze komen je huis binnen en eten je provisiekast leeg. Ik gebruik het woord horde niet graag. Alleen in deze context. Dat is 30 jaar geleden begonnen in Frankrijk. Ik kocht een fornuis bij een boer die uitgebreide landerijen bezat, notenbomen, wijngaarden en andere kostbare gewassen. Hij was een pessimist en noemde zich dus realist. Hij schetste een hongersnood... met grote gevolgen. Dan komen de horden, zei hij. Hij bedoelde de mars... van de stedelingen. Ze zouden zijn bezit... als springhanen opvreten. Alle afspraken zouden vervallen. Het ouderwetse geweer zou hem niet beschermen. Ik zou als een leeuw willen leven... maar ik lijk meer op een struisvogel. Kop in het zand... Als het hoogwater is en de IJssel buiten zijn oevers streed, ga ik kijken naar de uiterwaarden en ik geniet van het uitzicht. Maar na het rapport van de minister begrijp ik dat ik zelf op de vlucht voor het water ook tot de horde zal behoren. gewoon pijn aan mijn oren. Dit kan gewoon niet. Je kan niet uh, klassieke muziek uh, die zoveel kracht is uitzenden. Ik, ik, ik weet de oplossing niet. Ik heb er met uh, de ochtend van vier over gehad. Van, uh, mm, ik wil zo graag dat van jullie herhalen. Maar de kwaliteit, de geluidskwaliteit is zo slecht. Gesproken woord gaat nog wel. Maar ik ga het klassieke mopje eraf halen voortaan. Want dat is, dat is gewoon heiligschennis vind ik. He, maar die verhalen van A.L. Uh, Snijders, ik vind ze prachtig... Um, maar luister, hè, vooral naar uh, de ochtend uh, van 4. Straks uh, beginnen ze weer om hoe laat. Uh, nou, uh, niemand let op hier. Uh, Mieke van der Wij presenteert Radio 4, straks om uh, 7 uur. Uh, wat gaan we nu doen? Uh, ja, oh leuk. We gaan naar uh, Rex van Beuningen, weet wel. Rex kantje van Beuningen, de uh, voorzitter van de Spam. En Jan Emouw, praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Rex, precies een week geleden maakte haar majesteit bekend uh, dat zij terugtreedt. En uh, voor jouw reden om uh, in je archief te duiken? Zeker, uh, want ik weet namelijk dat de koningin uh, uh, warme banden heeft met Italië. En mm, ik ook natuurlijk, ik kom al, al, al jaren uh, een dag in uh, Italië. En uh, met name zijn wij eigenlijk beiden, de koningin en ik... Uh, gesteld op het Lago Maggiore. Ik zie je wat ondeugend kijken, Rex. Ja. Nou, dat komt eigenlijk omdat we... Uh, we komen daar... Ik kom daar van oudsher. Ik kwam daar al met mijn ouders... en ik heb er vele leuke herinneringen... van de camping van, uh, bij, bij, bij Locarno... van het Lago Maggiore. En ik heb daar als kindje gespeeld... in het water gepoedeld... en met mijn roeiboot uh, ge geklungeld en geklooid. En ik heb daar gewoon geweldige herinneringen aan. En, en wat gebeurt er nou op een dag? Uh, ga Ik met mijn rubberboot bots ik tegen de groene draak aan, eigenlijk. Was de groene draak, die was daar, helemaal? Ja, die ligt zomers in het Laco de Majore. Dat weet niemand. Nee, dat weet niemand, maar Rex wel... Dus, enfin, en uh, ik was er ook al, ik had al een keer uh, lopen uh, uh, gezien in het dorp in Locarno in en uh, bij de comestibele zaken had ze gewoon, de koningin had gewoon haar hammetjes en haar uh, gezellige Italiaanse kaasjes en de pesto en alles. Dus we, ja, ik, ik, uh, nou ja, ik vond het echt een bijzondere aardige vrouw. Maar ik ging dus met mijn rubberboot tegen de groene draak op en toen zei ze eigenlijk, Rex, kom aan boord. Dus je was niet boos? Hey, totaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Zeker niet. Ja, met een rubberboot maakt maak ik toch geen krats en zo. Dus, uh, nou ja. Uh, enfin, van het een kwam het andere. Ze trok een uh, lekker wijntje open. En iedereen aan boord. Uh, Maxima was er. Het was gewoon een supergezellig. PWA, ook een uh, leuke beste knul. En Rex zat daar gewoon, Politicaal in zijn zwembroek, aan boord van de groene draak. Ja, zeg. Hey, en dat heeft, uh, uh, heb ik me laten vertellen, tot, tot in de late uurtjes geduurd allemaal, hè? Enfin. kijk, als je, als je Rex aan boord trekt, dan... Uh, dan uh, gaat hij niet zomaar weer weg. Ik ben een beetje een plakker. Dat moet ik wel dat we toegeven. Maar we hebben het ook veel over muziek gehad en over de muziek uit Italië. Met name uh, uh, muziek uit Locarno en Lugano. Uit die omgeving komt schitterende muziek die je heel, heel weinig hoort in, in, in de Nacht van het Goede leven Of überhaupt op de, op de Nederlandse radio. Dus daar moet ik eigenlijk een beetje naar, uh, zo langzamer naar praten om de, de muziek. Ja, ga je gang. Ja, want ik heb hier een ontzettend leuk. Dat is um, dat zijn de groep Complesso Lago Maggiore Brisago. En die spelen zulke ongelooflijke leuke muziek. Eh, daar komt-ie. Eh, eh, hou je was. Dat oh ja, ja, hier ja. heb een stukje, stukje ongevalse Lago Maggiore muziek. Maar klopt het nou dat, dat de, de Majesteit, he, die heeft dan een cassette -recorder, had ze aan boord van de Groene Draak, dat ze dat dit speelde? Ja zeker, want en, nogmaals, de Majesteit is gek op Italië, heeft er een aantal huizen ook en, en, en verblijft eh, maar wat graag bij het eh, Lago Maggiore. En eh, nou ja, dus het houdt het dus ook van de cultuur aan. Eh, Hey, was dit dan een van haar favoriete nummers? Ja, ik, ik ga even schakelen naar een ander, ander nummer, want er staan een paar nummers op. Kijk, dit is toch gezellig. Is toch... Ik zie het helemaal voor me, hè? Ik zie het helemaal voor me. En ik zal je nog wat vertellen. Op de Walreep, we hebben een dansje samen gemaakt. Op de Groene Draak? Ja. Dus ik was eigenlijk wel een beetje geschokt van dat ze zou stoppen, want dat is eigenlijk niet meer mee gedeeld. Maar um, ja, uh, uh, deze, deze plaat brengt zoete herinneringen terug. Nee, maar op het achterdek, Rex, met de majesteit, op dit nummer? Zeker en vast. Zet hem even een stukje terug, dat wil ik helemaal horen dan. Ik ga ja. een nummer draaien en dat is nu uh, uh, Trio di Grandria met Tiki Tak. Dus. <tied> Dit is onvervalsde Italiaanse muziek aan het Tot volgende week, Rex. Volgende week, Jan. En de groet aan de majesteit. Ik de stuur hem wel even naar de meisje. Dolce baciar con volontà, mia ninì, mia ninì, bocca a bocca, fa così. Gira di gira l'amore la vita godere ci fa. Quando ti vedo piccina, il mio cuore sempre fa tic, tic, tic, Gira di gira l'amore la vita godere ci fa. Quando ti vedo piccina, il mio cuore sempre fa tic, tic, tic, Quando stasera aspetterò, che papà, che mamma a dormire se ne va, su come un gatto lì per lì, salterò, salterò, e nel topo in città andrò, dito le scale salirò, vero su, vero su, va la porta ma fritù. ah sì, si sveglia il topo papà già lo so, già lo so, che non colpo a andrò. Dank Rex en dank Jan <laughs> Goh.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 Een gedicht dat ik zal er even twee achter elkaar tikken. Uh, feest 1 en feest 2, heb ik ook voor kinderen geschreven, zijn zeer eenvoudige verse, uh, reden dat ze de bundel ook niet uh, gaan halen. Uh, uh, deze gedichten gaan eigenlijk over de zeer merkwaardige verhouding die in mijn familie uh, uh, opgeld doet met betrekking tot je eigen verjaardag. Als ik oude broer bel omdat hij jarig is, neemt hij de telefoon niet op. Dat doet hij andere dagen wel, maar op zijn verjaardag neemt hij nooit op. Hij is bang dat de mensen voor hem zullen zingen. En dat wil hij niet. Wat is daar nu leuk aan, zucht hij, het is een stom lied. Je kunt het echt niet aan hem zien, hoor. Dat er eenjarig is, hoera, hoera, voorbij en over goed voorbij. En bovendien, hij wil helemaal niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij lust geen eens taart. Hij leeft niet hoog, maar heel bedaard. En feest 2 gaat over eh, jonge broer. Jonge broer is jarig. Ik vraag hem. Of hij een cadeautje wil. Maar hij weet geen cadeautje. Doe maar een cd, zegt hij dan. Underworld is oké. Okay. Ik geef hem de cd van Underworld. En hij zegt, hé, hey, wat grappig. Die heb ik van mijn werk ook gehad. Daar hadden ze dezelfde vraag gesteld en hetzelfde antwoord gekregen. Nu heeft hij er dus twee. Twee exemplaren van dezelfde cd... Handig hoor, eentje voor thuis en eentje mag mee naar zijn werk. De CD's herinneren hem eraan, zegt hij, dat dit het jaar was dat hij een betrekking vond en dat hij dus cadeautjes kreeg. Twee. Ja, nou ja, goed, voor kinderen dus eigenlijk, hè, die daar misschien om kunnen lachen. Als snappen kinderen het concept verjaardag dan weer niet goed... qua dat je daar ook een hekel aan kunt hebben om jarig te zijn... en dat je daar misschien niet goed mee om kan gaan. Nou, ja, Volgens mij is het wel helder, hoor. Ja, ja, ja, maar net die allemaal iets te makkelijk en iets te leuk... om echt in een bundel op te nemen, denk ik zo. Doen we niet, weg ermee. muziek van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi-kwartet... te vinden op het album Testimony. Ze wonnen er de Edison Jazz National, nationaal mee. Nogmaals, de gedichtenbundel Door van F. F.Starik... is nu verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Het was net een uh, mooie recensie in de trouw, terecht. En ik had graag gewild dat hij uh, dichter des vaderlands was geworden... want ik vind dat hij heel toegankelijk is. En dat kan ik nou niet zeggen van Anne Vechter. Tenminste, dat eerste gedicht wat in de NSC verscheen. Voor iedereen, toen dacht ik: Amarula. Oh, Oké, okay, we gaan een aantal kilometers naar links. Kijk, ik ben een Ik een kilo. bla bla. A kilo. se me porque soy de Cuba. Si claves, se cantando el te tengo mucho amor. Cuba todo el mundo sabe que eres Elk nummer is het toch? He, onze eigen correspondente Harriet Sanders... die maanden per jaar aan hard werken, de Location Scout in Nederland... en die andere twee maanden altijd ver weg. Voor ons eigenste kleine wereldnetje. Nou Ze begon in Cuba en na Cuba probeerde ze Panama... maar dat bleek een satelliet van het te rijke Westen geworden. En daarom reisde ze snel door naar Colombia... al waar ze aan de mooie Noordkust moest ontdekken... dat iets te veel jeugdige mensen de reisgids Lonely Planet bestudeerd hadden. En dus door naar de stad Medellin. Van de schilder Fernando Botero en Pablo Escobar. Interessant allemaal, tot op een bepaalde hoogte. Happy was ze er niet. Ze heeft gewikt en gewogen en is teruggegaan naar waar ze wel gelukkig is. Cuba! En ze werd met open armen ontvangen door de bejaarde Coca waar ze altijd logeert. Want er was een lekkere douche. Die is ondertussen na veel consternatie gerepareerd. En tijdens een van de tentoonstellingen die Harriet bezocht... stuiten ze op een aantal... Vrij metselaars. Ja, ja, in Cuba. Ze raakte in gesprek, kreeg een uitnodiging. Aha, enfin, ik ben razend benieuwd wat, euh, benieuwd wat ze deze week allemaal heeft meegemaakt. En of zij die Fidel ook in levende lijve heeft gezien. Ik ga bellen. Hallo. Hallo, Adeline. Adeline ik, ja, ik heb hier voor mij op het beeldscherm een 86-jarige oude man. Die Fidel Castro heet. Die heeft zich vandaag vertoond. Het is wereldnieuws. Ja, niks van gemerkt. Maar werkelijk helemaal niks. Het nee, is echt iets voor het buitenland dan, kennelijk, ja. hè? Ja, nou, goed. Er waren verkiezingen eh, vandaag. Nou, ja. niemand heeft gestemd in mijn omgeving. Ik heb geen, geen, geen, geen bord zien hangen. Het, het, het is natuurlijk altijd al van tevoren helemaal bepaald. Dus het ja. is totaal oninteressant hier. ja. Gek hè, dat dat dan naar buiten komt. En, uh, hè? Want zoveel hoor je niet over Cuba. En dan uh, dit vooraan, het eerste nieuwsbericht. Maar nee, het staat allemaal nergens op. Wij gaan het gewoon hebben over uh, de werkelijkheid in, uh, in Cuba. Uh, jij bent maandag geweest naar een bijeenkomst van uh, de, de, nou de, de grote loge van de vrijmetselarij. Want je was die mensen tegengekomen. En het verbaasde ons toch, en jou toch ook... dat er vrijmetselarij uh, kon bestaan in een nou, dicta ja, dictatoriaal geregeerd land. Ja, nou, ik, ben, ik ben geweest naar de uh, Gran logia in Havana. Elf verdiepingen hoog. En ik heb het even uitgezocht. En ja, Cuba was natuurlijk een tijdje in Engelse handen. Heel kort maar, toch? Ja, heel kort. 1762, 1763. Totdat ze Cuba hebben verruild voor Florida. Ja. Maar als erfenis uh, hebben ze de rij achtergelaten in, in Cuba. Dus toen werd er een uh, loge opgericht, 1785. En die... Uh, speelde een belangrijke rol daarna, honderd jaar later hoor, weer... tijdens de afschaffing van de slavernij. En die José Martí, waar we het vorige week over hadden... was een belangrijke vrijheidsstrijder. En dat was een vrijmetselaar. Aha. En eigenlijk ook dankzij hem... werd het en wordt het door de Communistische Partij getolereerd. Ja, ja. Dat je op grond van historische verdiensten... en ja, heel, heel veel leden hadden een enorme aanzien... Ja, ja. Nou ja, het wordt natuurlijk heel streng gecontroleerd door het bureau Religieuze Zaken van het uh, Centrale Comité van de Communistische Partij. Ja, over religie religieuze zaken gesproken. Ik bedoel, de pauze is daar toch ook geweest? Wat mij eigenlijk wel verbaasde hoor. In 98 en vorig jaar weer? Ja. Ja, ja die is overgevend geweest. En sindsdien is ook uh, het katholicisme gaan boomen. Want ook het katholicisme was een tijd heel erg op een laag pitje. Uh, alle godsdiensten hier. Ja. Want er zijn heel veel kerken. Er zijn ook protestantse kerken. En er zijn, uh, zijn synagogen. En zelfs moslim. moslims heb je hier. Maar dat is, kijk, uh, de revolutie 59. Dat was marxistisch-leninistisch. -Lenin is het land ja, geweest. Ja, dat ja, ja. houdt in dat het atheïstisch was. Dus dat hele godsdienst was. Uh, dat was niet meer hip. Nee. En, dus, en toen Rusland viel, of toen de USSR viel in 92, is dat ook versoepeld in Cuba? Precies. Ja, ja. Er is de constitutie veranderd en sindsdien uh, is die godsdienst weer wat zichtbaarder geworden. En zeker, hoor, nadat het de pauze is geweest. Dat heeft een enorme invloed gehad. Merk je dat trouwens ook bij Coca thuis? Nou, zij is wel... Ja, zij zijn... Kijk, al die mensen zijn... Godsdienst op, op hun eigen manier. Hier is een altaar en daar staan allemaal kleine beeldjes op van, laat ik zeggen, Maria met het kind. Maar dat is dan een santeria beeldje. Dus dat is een, uh, dat, is, dat is een bijgeloof beeldje. Ja. Ze hebben de, de, de katholieke heiligen hebben zij weer opgenomen in hun eigen godsdienst. Ja. Maar en, eh, daar, daar doen ze wel, uh, hoe heet het nou, dat spulbranden. Um, wierookjes. Ja, wierookjes ja. branden en dergelijke. Nou. Goed, we gaan terug naar die uh, Gran Loggia, of hoe je het ook uit mag spreken, daar in Havana. Hoe was dat? Nou, uh, ja, het was een hele ernstige bijeenkomst. Het was eerst in een marmeren hal rondom een, een, een wit beeld van José Martí. Die werd herdacht. Ja. Want die was 160 jaar geleden geboren. En daarna gingen we naar drie hoog. En dat is eigenlijk twee hoog. Want dat, dat is eigenlijk net zoals in Amerika. Dus de begane grond is één hoog. Ja, ja. En de tweede... Nou ja, goed. Maar onhandig is dat, hè? Waarom ja. doen ze dat? Dat, is, dat? Alleen Amerika doet dat toch op die manier? Ja, maar hier is heel veel Amerikaans. Dus uh, o, ja? dat is allemaal overgenomen. Noem ze op. Wat vind jij erg Amerikaans daar? Nou, dezelfde stopcontacten, dezelfde lekkers. Oh. Oh, okay. uh, hamburgers, hot dogs, die heten hier perro caliente. <lacht> Warme hondjes. <lacht> Warme hondjes. <lacht> en, uh, ja, wat hebben we hier allemaal nog meer? Uh, er, zijn, uh, er zijn sigaretten, die heten Hollywood. Oh. <lacht> en, dat op, en dat op Cuba, ja ja dat op Cuba ja dat kan zijn komen uit een intense haat naar Amerika maar het kan ook zijn dat ze denken dat Hollywood staat voor enorme luxe ik weet het niet maar nou ja. in elk geval Hollywood nou er wordt er wordt cola gedronken want dat is natuurlijk het lokale cola want alles uit Amerika is verder verboden ja en, um, ja, niet helemaal, want ik zie wel af en toe van die rood-witte echte cola... maar die, cola, die is dan gemaakt in Mexico. Oh, dat mag dan... het wel, hè? <laughs> ja, het formaat van de koelkasten, hele grote koelkasten. O, oh, ja? Ja, en ik, zie, ja, ik heb nog nooit een kleine koelkast. Dat is natuurlijk ook heel erg Amerikaans. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar goed, fantastisch dat ze die koelkasten hebben. Ja, dat is ook zo. Nou, dat is, is een jaar of tien geleden, herinner ik me nog is dat veranderd door de, toen had iedereen van die energieverreenden koelkasten ja. en dat is toen door de door, door Cuba is dat radicaal grondig veranderd. Dat wil zeggen ze hebben uh, in China hele grote koelkasten besteld en die zijn toen afgeleverd door de jongere beweging van de van de communistische partij. Dus die kwamen de oude koelkasten weghalen en de nieuwe weer neerzetten en dat is dus het hele land is daarvan voorzien. Echt waar? Ja. En sommige mensen hebben ook, zoals hier in dit huis, hebben ze twee koolkasten. Nee, echt en, ja, en wat bewaren ze er allemaal in? Want zoveel eten is het dan niet te krijgen? Of, of ja, nou? Nou, vooral flessen water. Dus water wordt hier gekookt, hè? Dat, dat is voor de hygiëne. En dan worden grote flessen water liggen er in die ijskast. Een ongezellige, ongezellige binnenkant van de ijskast, <laughs> vind ik het. Dus water kan je niet uit de kraan drinken? Nee, dat moet je niet doen, nee. Oh, oké. Okay. Nou goed, nou we gaan weer eventjes terug naar die uh, derde, maar eigenlijk tweede verdieping van de Grand Loggia. Ja. ja, dat was een hele grote zaal met zo'n half rond dak. Met allemaal een enorme gaten in het plafond. En toen ging er een meneer achter de microfoon staan. en die hield een voordracht over José Martí. Dat een heleboel velletjes volgetypt, tot mijn schrik. Want het was me toch een partij saai, zich ontzettend saai. En Want hij las, hij, las, hij las het voor. met een hele monotone stem. Dus al die mensen rondom me, die vielen echt waar. alle mensen vielen gewoon in slaap. Nou, dus. Uh, Je bent weggeslopen natuurlijk. Nee, daarna werd ook nog een, een, een, een scherm werd er neergezet. En toen ja. werden er een aantal uh, tv-programma's vertoond... over uh, plekken waar Marti ooit uh, gewoond had in de Verenigde Staten. Maar dat, was een, dat waren allemaal filmpjes uit de jaren tachtig. Heel oud, heel ouderwet. Nou, toen ben ik weg. Toen, ben ik echt, toen dacht ik, nee, ik hou het niet vol, het spijt me, ik ga weg. En er zaten dus die mensen half te slapen daar in, die, in die mooie zaal? Het ja. Het was een beetje een David Lynch-achtige scène, lijkt het me. Ja, het was een hele curieuze bijeenkomst. Het was heel surrealistisch. Ik, ik had echt iets van... Onwaarschijnlijke avond was het, ja. Oké. Okay. Hey, terug naar het dagelijkse leven. Vertel eens, hoe gaat dat? Uh, moet je wel eens boodschappen doen voor Coca? Ja, en voor mezelf. Ja. Uh, nou ja, ik maak iedere ochtend maak ik een rondje... en dan ga ik naar de bakker, die is hier in de buurt... en daar vlakbij is ook een viswinkel... En uh, ja, de is heel eigenaardig, want die viswinkel heeft bijna nooit vis. kan dat nou? Dan, kijk, ja, nou de, kijk, het is echt raar, want de Havanna ligt natuurlijk aan de zee. En uh, ja, de, die, nou goed, die heeft geen vis, dus dan ga ik altijd een praatje maken met de eigenaar. Want ik denk, ja, ik moet hem echt wel te vriend houden. Zo gaat het hier. Je moet altijd <lacht> mensen contacten blijven houden. Ja? En dan op een gegeven moment is er misschien wel eens... Nou, van de week was er een keer vis... En toen, toen mocht ik ook mee naar de zijkamer en daar stond een hele grote diepvrieskist en daar werd het slotje van de, van de deksel uh, werd gehaald en de deksel ging open en toen lag er gewoon vis in zijn diepvrieskist. Nee, Je Tot vertelt alsof zeug. het een wonder is. Nou, dat was, echt, dat was het ook. Ik heb daar wel, wel drie weken over gedaan, geslijmd met die man. <laughs> maar waar gaat die vis dan heen allemaal? Die gaat naar de hotels, want die is voor de toeristen. Kijk, toeristen is de, de, de tweede, tweede belangrijke bron van inkomsten. De eerste zijn de, de dokters, die worden uitgezonden. De artsen die verdienen hier 23 dollar per maand. En als ze uitgezonden worden naar, weet ik veel wat, uh, Venezuela, Spanje, Haiti... dan. Dan krijgen ze 50 dollar per maand, dus die gaan ja. twee jaar weg. En uh, het geld wat ze eigenlijk verdienen, en dat zal wel, weet ik, weet ik veel, 4000 euro per maand zijn, de rest van dat geld gaat naar de regering. Ja. Dus dat is de grootste bron van inkomen. Nou, oh. daarna komen dan de toeristen en die willen vis. Ja. Ja. <laughs> ja, dus daar gaat die vis toe, een ja. waardeloos systeem natuurlijk ja. voor, voor mij. Ja. Ja. Nou goed, je had vis, lekker, je hebt goed ingeslagen. En hoe ja. zit het bij de bakker? Kan je een beetje lekker bruin brood krijgen daar? Nee, het is van dat witte brood, Het is een grote, zware klomp in je maag valt. Maar één keer per dag om tien uur s morgens is er af en toe bruin brood. Dat wil zeggen, dat is natuurlijk afhankelijk van volkoerenmeel. Dus dan sta je heel lang in de rij. En dan gaat er een luik open, een raam schuift er open... Nou, en dan is het een heel spannend moment of er inderdaad bruin brood is. Oké. Okay. Vaak niet, hoor. Nee. Hé, hey, en als, die toeristen, die is er niet, zijn er niet net zoals in, in Rusland, heb je die winkels, weet je wel, waar je als toerist alles uh, wel kan krijgen, wel voor dollars. En, uh, heb je dat ook op Cuba? Dat had je, maar daar mogen nu ook Cubanen zelf kopen. Maar als ze het geld hebben, hè? Als ze geld zouden hebben. Ja, er zijn er wel die geld. Maar en als jij dan uh, speciale dingen wil hebben die nergens in de winkel, gewone winkels liggen, waar ga je dat aan halen? Ja, dan ga, ik in, dan ga ik wel heel ver fietsen. En dan, soms is datgene wat ik echt zoek, is daar. En uh, ik ga dan ook wel eens naar een, een, buiten, een, een markt voor buitenlanders. Dat bedoel ik, ja, ja. Ja, en daar zijn andere groenten en iets betere groenten dan op de gewone markt. Daar hebben ze gember en eh, citroenen waar gewoon sap in zit. Dat is ook wel een bijzonderheid. En bijvoorbeeld, ik was er van de week en toen kwam er een man en die fluisterde in mijn oor... wil je aardappelen kopen? En de, want die zijn er nu niet, hè. Die zijn er in december, januari februari, die zijn er gewoon niet. En toen zei ik, ja, nou, ik heb wel zin in aardappelen. Wat kosten ze? Nou, vijf dollar. Toen zei ik, lijkt me veel, hoor. En toen zei hij, wil je dan betalen? Ik zei, nou, ik betaal drie. En toen, toen ging hij weg en toen kwam hij terug met zo'n zak. Dus dan had ik aardappelen, heel fijn. En uh, toen zei hij, uh, ik wil eigenlijk wel met jou trouwen. <lacht> <lacht> aardappelman. Ja. Ja, ja. Ik waarom? Omdat ik van aardappelen hou. Zei hij: Nee, nee, nee, nee, echt gewoon om wie jij bent. Hou met me, dan neem ik elke dag bloemen voor je mee. Dat zei hij. Maar nou, toen keek ik hem aan, toen dacht ik: God, hij lijkt eigenlijk zelf heel erg op een aardappel. Dat heb je, hè? Sommige mensen lijken op een aardappel. Ken je dat? Ja, ja. En toen zei ik: Nee, je moet gewoon zo'n knappe Cubanita zoeken, joh. Die zijn, die zijn veel leuker dan die ik ben. Zei: die, Nee, dat wil ik niet. Ik wil alleen met jou zijn. Nou ja, toen zei ik, dan hebben wij echt een probleem. En toen riep hij, ik blijf hier op je wachten. Mooi, hè? <laughs> oh, nou, fantastisch. Hey, eigenlijk, ik wil nog een heel verhalen over dat dansen. Maar dat, bewaar het voor volgende week. Want je bent ook leuk gaan dansen. En daar uh, dat wil ik alles over weten. Vind je dat goed? Dat vind ik helemaal goed. Gaan we okay. doen. Hey, geniet deze week, hè? Jij ook. Dag. Dag. Goed, nou, vergeet onze website niet, www.adelinevanlier.nl. Je kan me mailen, hetgoedeleven.nl. Je kan me ook bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Volgende week hebben we Tom Amerika. Voor de Radio 1-collega's van Kunststof maakte hij een prachts idee... waarop hij muziek maakt van de woorden van de geïnterviewden. Hier is Adria van Dis. Je moet je ook afvragen in de verhouding in de wereld tussen rijk en arm. Heb ik het niet eens in onze eigen wereld, maar tussen noord en zuid. Wij gebruiken alle stroom en alle energie. alle stroom en alle energie. Dan blijven we volken die ook aan de beurt willen zijn en zeggen plotseling... nee jongens, blijf nou toch gewoon met die prachtige bos. Jullie zijn de longen van de wereld. En die mensen willen ook. Dan mag je je wel eens schuldig voelen. Waarom... In Europa denken dat het middelpunt van de wereld wit, blank en Europees is. Maar Er zijn ook nog andere culturen die zich aandienen. De nacht van het goede leven. Nee. Ja, ja, jullie moeten ja, maar wel meespelen. Zo... Ja, ja, ja We is gewoon live op de Dat weet je niet. Die ding is perfect. Hartstikke <lacht> leuk, spontaniteit. Is zit op de radio? Ik dacht dat we gingen hoeven hier. Ik zei het wel niks meer het doen. Nee, dat is leuk ja. toch. Ja, hartelijk bedankt. Ja, jij en wel leren. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.